Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het treinongeluk in Buenos Aires van woensdag is opgelopen naar 51. In de wrakstukken van de trein is het lichaam gevonden van een man die nog werd vermist. Bij het ongeluk op station Onze in de Argentijnse hoofdstad raakten honderden mensen gewond. Een, een trein kwam tijdens de ochtendspits met 26 km per uur het station binnenrijden waar hij tegen een stootblok botste. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Als oorzaak wordt een kapotte rem genoemd, maar er zijn ook berichten dat de machinist in slaap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 Iran heeft de productie van verrijkt uranium de afgelopen vier maanden opgevoerd, staat in een rapport van het internationaal atoomagentschap. Het land heeft de uraniumproductie volgens het atoomagentschap verdriedubbeld. De kwaliteit van het verrijkte uranium zou in de buurt komen van het niveau waarmee een atoombom kan worden gemaakt.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 Você ai, se ai, ai, se ai, delícia, delícia. Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, pakt, als je me me pakt, Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Comecei a falar Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, uh. ai. A falar. Nossa, nossa, als je me maakt, als me maakt, Ai je te maakt, als je me maakt, Delícia, je me me mata. Ai, Ai, ai, se eu te pego, hein? Ah! 9 Ziefm Chance to go. Your lies in Oh, oh, They run and say